Nathalie, een hoorspelserie van Gerverits. Rie, Ad Leupler. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Oh, de professor komt zo langs. Ik zal nog even bij mevrouw Hors spreken. Zoek je wat? Uh, nee hoor, nee mevrouw Hors. Ik kijk alleen maar over wat vergeten ben. De professor komt eraan. Uh, nee, waarachtig. Nee, zo te zien is alles in orde. Oh, ja, dat is waar ook. Vandaag komt de professor langs. Uh -huh. nou. Vorige week is hij bij mij niet eens meer binnengekomen. Denkt ook, die patiënt... niks aan te doen. Nee, één ding ben ik vergeten. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Wat dan? Zo. Kunt u een klein beetje omhoog gaan? O oh, ja. Hè, zal ik even een kussen opschudden? Ja, gaat dat. Ja, ja. Oh, oh. Zo. Zo, dat had ik nog willen doen. Nu nee. zakt altijd zo weg, hè. Dat ligt niet gemakkelijk. Zo. Zo beter? Ja, kind. Als de professor langs is geweest, kom ik weer even kijken. Goed? Ja. Nou wil ik tegen jou zeggen. Matti, Zuster Matti. Hoe kom ik daar nou aan? Ah, dat heeft u goed onthouden. Ik heb u een bosje gelezen. Verteld dat ik vroeger niet niet Tibby wilde heten, maar Matti. Ach, ja. Mathilde, waar ja, maar ze zijn je Tilly blijven noemen. Alleen als je een jongen had, dan zei je dat je Mattie weet. <lacht> nou, sir. ik was het al bijna vergeten. Het is maar één keer gebeurd. Ik had me nog zo voorgenomen je Mattie te noemen. Als wij hier alleen waren. Maar ik ben je het gewoon vergeten. Nou, mag best. Maar je mag het ook vergeten, hoor. Ik vind het heel lief dat u daaraan denkt. Maar het hoeft echt niet, hoor. U hebt genoeg aan uw hoofd. Ja. Ja, dat wel. Maar daarom is het juist leuk aan dat soort dingen te denken. Ik weet nog hoe u vroeger genoemd wilde worden. Hallo. Thalia. Oh, heb ik jou dat ook al verteld? Oh, oh ja, <laughs> wat u mij de laatste weken niet allemaal hebt verteld over wat u allemaal hebt meegemaakt. Talia van Natalia. Ja, ja. Maar ze bleven Nathalie zeggen. Ja, dat is zo. Ik zelf zei Natalia, mijn broer ook. Maar dat ging ook over. Thalia is nooit wat geworden. Ik kom straks nog even. Als de prof is geweest, hè? Ja. Hm. Zo. Ja, zo lig ik wel beter, ja. Ik lach niet lekker, maar... Ach, je blijft maar zo slap als een vaaddoek. Maar dat komt, ik ben ook zo moe, zo moe, zo moe. Oh. En nu lig ik gelukkig alleen. Als ik die van hier naast mij nog ook nog naast mij zou hebben gehad. Oh, maar die is nu weg. Naar huis. Gelukkig. Gelukkig voor haar. En ik heb gelukkig al die opwinding niet meer. Ik ben zo al moe. Ik ben zo al moe genoeg. Ik had die er toch werkelijk niet meer bij kunnen hebben. Ik had die niet meer kunnen verdragen. Oh, zo slap als een vato ben ik, en ik weet niet meer wat ik daar nog aan kan doen. Nou, daar heb je de professor dan. Deze week slaat hij maar niet over. Dag mevrouw Roos. Toen mag professor. je het de tijd. Staat het bekeken. Voelt u zich niet wat eenzaam dan? Hm? Ja. Geen nieuws. Nee, professor. Geen nieuws. Het oude wordt gelapt. Wat doet u hier zo de hele dag? Pikken? Lezen? De radio luisteren? Ja, ook. En mezelf van binnen bekijken. Zo, ogen dicht. En nu wilt u mij zeker vertellen wat u daar ziet? Nee. Nee, professor, laat ik dat maar niet doen. Huh. U weet trouwens beter wat daar te zien is dan ik. Hoe vindt u het hier al die dagen alleen te liggen? Heerlijk, dokter. Ja, werkelijk. Oh, ik ben zo moe, zo moe. Dat kan ik niet vertellen. Ik zou nergens anders willen liggen. En ze zorgen hier goed voor mij. Maar. Krijgt u elke dag bezoek? Ja. Daarom ontbreekt het u gelukkig niet aan. Nee. Fijn. <coughs> Nathalie, die, die naam. Oh ja, dat heb ik u wel eens gevraagd. Dat hebt u me toen uitgelegd. Ja. Die is Nathalie, dus ik herinner het me weer. Ja, ja. We hebben het toen over die mooie naam van u gehad. Ja, professor, ja. Hoe bevallen de medicijnen? Blijft de pijn weg? Gaat u een beetje behoorlijk? Och, ik weet het niet. Ik weet het niet, dokter. Ja, dat wachten, dat valt mij soms zo zwaar. Maar ik heb nooit goed tegen wachten gekund. En welk wachten? Waar wacht u op? Ja. Waar wacht je op? Ik weet het niet, Professor, ik geloof, ik heb die kracht niet. Ik, ik ben niet sterk genoeg. Ik denk soms, ik moet veel meer versterkende middelen hebben. Smaakt het eten u wel? Bekomt het u goed? Ja, maar ik bedoel, het is wel lekker soms, maar ik bedoel iets echt versterkends. Zoals? Een paardenbiefstuk, zowat, uh, rossenstaatssoep, een glaasje advocaat. We zullen eens kijken wat we voor u klaar kunnen maken. We kunnen alles voor u maken hier, hoor, maar... We moeten er wel zeker van zijn dat het u goed bekomt. Ja, uw pols is wel wat sneller. Kom ja, komt me toch eigenlijk nog wel mee. Goed zo. Oh, dat is fijn, dokter. Piekert u veel? Nou, wat zal ik zeggen? Je probeert aan de prettige dingen te denken... en de nare dingen maar te vergeten. Ja. Prettige herinneringen ophalen... Naar de dingen vergeten. Ja. Daar doet me van Roche goed aan. Daar doet u werkelijk goed aan. Vindt u ook niet, professor? Zeker. We zullen proberen u daar zo goed mogelijk bij te helpen. Voorlopig gaan we met dezelfde medicijnen door. Verandert de toestand, dan zullen we dat eten nog eens bekijken. Hm? Dat kunt u wel doen, niet Jawel, professor. Dat hoor ik niet vaak, dat de patiënten hier zo graag willen blijven liggen. Ja, ik ben echt blij dat u tevreden bent over de verzorging hier. En uw pols en uw temperatuur die zijn beter dan ik verwachtte. Ja, ik ben er best tevreden mee. Ja. Volgende week kom ik weer eens bij u kijken. Dag, mevrouw. Dag, professor. Dag, zuster. Volgende week komt hij weer. En de pols is beter dan hij verwachtte. Paar de biefstuk. Nee. Nee, dat zou ik niet kunnen verdragen. Maar een glaasje advocaat, ja. Ja, dat zou ik best eens willen proberen. Nou, volgende week komt hij weer. Zal mij benieuwen. Ach, begon niet weer over mijn naam. Oh, was dat zeker vergeten. Hoe bevallen de medicijnen u? Nou, wat moet ik daarvan zeggen? Het wordt niet slechter, maar beter wordt het ook niet. Ik lig maar, ik was zo slap als een vaathoek. Slap, slap, moe. Ah. Het is een mooi voorjaar, geloof ik. Maar de zon bereikt mij hier niet. Een hele poos geleden, toen we het ook al over mijn naam hadden... zei hij dat hij eens een praatje met me zou komen maken... Heb jij hem gezien, heb ik hem gezien? Ah, heeft hij geen tijd voor. Zoveel patiënten. Zegt maar wat. Heeft een goede zalf voor mijn wond gevonden. Dat helpt echt. Dat is het belangrijkste. De rest, ach. Ik moet het maar nemen zoals het is. De hoofdzuster is toch werkelijk aardig. Vroeger kon ik geen hoogte van haar krijgen. Zegt nog niet veel. Nou ja, we zijn niet allemaal hetzelfde. Maar aardig is ze wel. Ah. Ach, ja. Dat vond moeder zo mooi. Ja. ja en uh, wat een Ross betreft, dat kan zo niet laag. Het heeft nu werkelijk al te lang geduurd. U hebt niet genoeg druk uitgeoefend om haar hier weg te krijgen. U kunt mij toch niet blijven vertellen... dat er al die weken in geen enkel huis een bed voor haar te vinden is geweest. U moet ervoor zorgen dat ze er meer achterheen zitten. Ik weet niet wat ik er nog meer aan zou kunnen doen. Ja, maar wij zijn hier voor operatiepatiënten. Voor onderzoek, voor operatie en voor het eerste herstel daarna. En dan moeten de bedden vrij voor de volgende patiënten. Ik weet het, professor. We kunnen hier niets meer voor haar doen. Zijn vrouw heeft alleen nog maar goede verzorging nodig. Veel aandacht voor kleine geren. Daar zijn wij niet voor. Er moet iets op te vinden zijn. Moet ik me daarmee bezighouden, dat is uw taak. U moet ervoor zorgen dat ik mijn tijd en mijn aandacht aan andere dingen kan wijden hier. Jawel, professor. U moet er meer achterheen zitten. Volgende week wil ik dat het geregeld is. Ik zou niet weten wat ik er nog meer aan zou kunnen doen. Ik wil dat het volgende week is geregeld. U wilt toch niet dat ik haar naar huis laat brengen? Ze is alleen. Heb ik dat gezegd? Heb ik u dat gevraagd? Het enige dat ik er nog op weet... is zelf een verpleeg te huis beginnen... Als u er dan voor zorgt dat er hier iemand voor mij in de plaats komt... U hebt wel erg lange tenen vandaag, zuster. U moet uw boer wel een beetje nuchter en zakelijk proberen te houden. Goedemiddag. Snotneus. Geeft niets om wat je zegt. Wat staan denkt, voelt. Als dus er een poos zijn, zijn ze allemaal hetzelfde. Snotneus. Kan ik het helpen dat er nergens plaats voor haar te vinden is? Laat hem zelf eens een keertje opbellen. Ze zijn allemaal hetzelfde. Mm, ja. Dichter ontbouwen. Uh, dat wil ik nog maar horen. Daar kan ik heerlijk bij liggen slapen. Deuskop, echte deuskop ben ik. Deus en doezel maar wat. Hmm. Hmm. Nou, laat je niks wijsmaken. Zeg maar wat. Paul is beter dan hij verwachtte. Nou, wat verwachtte hij dan? Hmm. Misschien... Misschien heeft hij het toch gelijk. Misschien wat beter. Mij hm. kan het niet meer schelen. Die pijn is weg. Af en toe nog maar. Dat is toch het voornaamste. Voor het ogenblik voorlopig. Een hm. hm. oh, beetje mooie muziek af en toe. Niet te lang. Hm. Dat ding aan mijn hoofd, die druk, die drukte aan mijn oren. Even maar. Dat is prettig. Dat gaat. Ik had best onderwijzeres kunnen worden. Ik wilde dat ook. Vroeger al. Ik mocht de juffrouw helpen. Ik mocht nu en dan wat uitleggen aan kinderen die niet zo goed mee konden komen. Mijn juffrouw deed dat voor 14 al. De goede kinderen helpen de zwakken. Ah, Daar maakte ze hier een paar jaar geleden nog zo'n drukdom in de krant. Dat was modern. Oh, ik kon goed uitleggen. Maar ik kon toch geen onderwijzeris worden. Nee, geen gelegenheid voor toen. Mevrouw Roos, hm? ik zal nog maar even ja. wat te drinken maken voor u, hè? Oh ja, nee... Nee, geen sinaasappels uitperzen. Dan kan ik het maar beter bij mijn water hier houden. Hè? Maar druivensap toch wel? Ach. U heeft nog een hele fles. Ach, ja. Ja. Geef mij daar maar wat van. Hè. Mattie. <tie> Goed, Natalia. Mm. Wanneer... Wanneer moet jij nou examen doen? Oh, uh, volgende maand. Oh... Dat is goed. Dat is goed. Heb jij een vak geleerd? Vrouwen die geen vak hebben geleerd, hoor, niks waard. Oh, ik vind het wel fijn hoor. Ik heb er veel te lang over gedaan eigenlijk. Och. Maar in het vorige ziekenhuis hè, mocht ik alleen maar bedden opmaken, soepen, <laughs> steken spoelen. Nou, daarom ben ik het toen mee opgehouden. Hier bij deze hoofdzuster was het meteen fijn hè? Fruit klaarmaken, een ja. beetje met de patiënten mogen praten. Mm -hmm. Had je in het andere ziekenhuis om moeten komen, zeg. Ja, een vrouw die een vak heeft geleerd, die kan als het moet op eigen benen staan. Vrouwen die geen vak hebben geleerd, hoor. niks waard. Ik, ik had onderwijzerijs willen worden, maar ja, dat kon niet, hè. Nou, dat is niks voor mij, geloof ik. Altijd alles tien keer moeten uitleggen, oh. altijd weer hetzelfde. Daar heb je geloof ik nog meer geduld bij nodig als soms bij patiënten. Nee, nee, blijf jij maar hier. Jij bent een goede verpleegder voor mij geweest. Ik ben nog niet weg. Na mijn examen pas, denk ik. We, wij zouden elkaar elke dag iets leuks vertellen... maar wij vergeten dat steeds weer. Weet jij wat? Even denken. Uh, klein Erna, nietwaar? Ja, ja. is? Nou, hebben ze taalles op school... Goel. Tegenwoordige tijd, verleden tijd, dat soort dingen. Maar daar deust, dat het klein Erna, een beetje weg. Opeens vraagt de leraar in haar, Erna, ik zal trouwen. Welke tijd is dat? Oh, schrikt klein Erna op en zegt, de hoogste tijdje vrouw. <lacht> <Ja>. <lacht> ik kom straks wel met wat leuks. Na het bezoek, hè, ja. met het avondeten. Krijgt u bezoek? Ja. Ja, mijn zoon komt. Oh, fijn. Hier staat uw druivensap. Ja, dank je, hm. kind. Dank je. Ik zal die bloemen hier nog even neerzetten. Nee. Zo. Ja. Nou, dat is het wel. Uh... Ligt nu die wikken erbij voor straks. <laughs> Ik zou nog altijd eens thuis naar uw plantjes komen kijken. Ja, kind. Nou, we zien wel. Ik ben nu zo moe, zo moe. Ik begrijp het niet. Ik begrijp het gewoonweg niet. Was ik dan zo veranderd? Ik begrijp het niet. Ik begrijp niet waarom hij het nooit voor mij opnam. Daar bij die daar in dat dorp. Hij liet me altijd alleen staan. Hij zei nooit wat. Hij kwam nooit voor mij op. Hij probeerde altijd alles maar goed te praten van Dida. Jij ja, overdrijft. Hij liet me altijd alleen staan tegenover dat hele stijl. Waarom? Ik, ik begrijp het nog niet, nog steeds niet. Het was alsof hij zich voor mij geneerde. Maar, maar waarom dan? Omdat ik een Duitse was. Maar, maar dat wist je toch, zou ik zo zeggen. Wat mankeerde er dan aan mij? Hè? Ben ik geen goede vrouw geweest voor jou? In de oorlog... We, we zijn de oorlog toch nog tamelijk goed doorgekomen, niet... En, en waarom? Omdat ik bij tijd had gespaard... en omdat ik bij tijd had gehamsterd. Ja. Ja, anders waren we er niet zo goed doorgekomen. En dat is toch niet gemakkelijk geweest. Dat sparen. Zoveel verdiende je toen niet. Hè? En Dan hadden we Erich er nog bij. Hè? Die was bij ons in de kost. Maar ik heb daarvoor gezorgd dat er geld opzij werd gelegd. Ik wist dat het te laat was als er eenmaal oorlog was. Oh, zeep... T, ach, alles, alles. Ik wist toch wat er nodig was. Ik had dat in 1418 toch al meegemaakt, mee ja. Wat, wat is er dan op mij aan te merken geweest? Als ik niet zou overdrijven, dan luisterde je helemaal niet meer naar mij. Ja. Was ik dan zo veranderd toen je, toen je me had leren kennen... Jij, jij was veranderd. Nooit meer cadeautje. In al die jaren niet. Oh, koop maar wat. Nou ja. Als je alleen bent en je kunt het hem niet meer zeggen, dan. dan komt het allemaal boven. Had ik beter tegen hem kunnen zeggen toen hij er nog was. Nu maar niet meer. Heb ik toch ook gezegd? Eh, nou ja, cadeautjes geven. Huh? Moet ik niks achterzoeken. Eh, dat is zo. Ach, moet ik van mijn zoon horen. Ach, wat ik zelf aan moeten denken. Cadeautjes geven, kende hij niet. Thuis nooit meegemaakt. Werd niet aan cadeautjes gedaan. Zelfs met de verjaardag kregen die niks. Dat hoorde niet. De En dan nog de kerk. Hm? Kende hij niet. cadeautjes kon hij niet. Nee. Had twee linkerhanden. Ja. <tie> oh, ik, ik heb me te veel laten aanleunen door die daar in dat dorp. Ik, ik had veel meer mijn zin moeten doordrijven. Dan hadden wij een heel ander leven gehad. Ik... Ik liet me maar ringen horen daar. Ik had... Meteen toen ik merkte dat, dat hij het daar niet voor mij opnam moeten zeggen. En nu? En nu is het uit. Wij gaan er niet meer naartoe. Jij, jij speelt daar voor en van mij willen ze een goedkope meid maken. Niks daarvan, niks daarvan. En anders ga je maar alleen. Maar nee hoor. Ik sjoude daar elke keer maar weer naartoe met hem. Oh, ze kwamen ons nooit afhalen. Nee. Stil, niks zeggen. Je overdrijft. Nou, als ik er nog aan terugdenk. Moet ik niet doen. Ik ben al zo moe. Jij trok je veel te veel aan van die daar in dat dorp. Jij liet je ook ringeloor. En daar was ik de type van... Nee, dat is niks overdreven. Daar is helemaal geen overdrijving bij. Nee. Ach. Ach. Ach. Wat moest je. Ach. in de oorlog totaler Krieg. Ja. Eine Ida. Ja. Die nicht achter Hitlerstaat Verrater. Wollen wir ihn, wenn nötig, oh. totaler und radikaler, als hm. wir ihn und heute überhaupt ja. erst vorstellen können? <lacht> wir müssen nur du Vater, oh. Wir müssen nur den Schlussgrad aufbringen. Ein ja. Dat is de grote stonden. En daarom laupte van dit af die parole. Du, holt, stijt op en kom, brengt los. Net, Net als met de kreis. Die, die must ook alle Deutschen achter zich hebben. Hitler, Goebbels verrückte Keels. Der Kaiser war ein Verwendkind, ein Lovebeck, aber die, die waren noch ärger, noch viel ärger. Boah, total verrückt. Was hat das den Menschen gekostet? Na, in Juli 1944 ja, haben sie dann endlich geprobiert, die Kerl, der weg zu oh, hat die wirklich all die Prahlhansen... Und toen es missging, der Kaiser flüchtet nach Holland. Scheißkerl. Als ein gewohnt, dieser Tür. Und der fürblech des Selbstmords eh? erst Rote Monde, eh? bis zum letzten Atemzug. Eh? Ja, ja. Nicht, dass der Kaiser andere der Rechnung betalen zelf zich eruit probeert te redden. Oh. Mensen kijken veel te veel tegen die lui op. Laten zich maar voorschrijven naar Ingeloren en geloven maar wat die zeggen en laten de baas over zich spelen. Oh, oh wat ben ik toch moe. Endloos moe. Nou, toen, toen het eenmaal oorlog was, toen dachten ze daar in dat dorp ook anders over Hitler. Maar dat wij dat voor de oorlog al hadden gezegd, nee, dat wilden ze niet horen. En Erik durfde nog steeds niet, was ze te rood. En ik durfde ook niet. Ik deugde nooit. Maar ja, je had niet genoeg eten. Je ging er toch maar weer elke keer heen. Je moest... Je moest wel bukken voor ze. Ik heb in 39 nog op het punt gestaan toch naar Altona te gaan. Ik dacht, moeder is zo alleen. Ik blijf een poosje bij haar wonen. Nou, dat moet ik mijn jongen straks toch eens vertellen, hè? Ach ja, dan, dan had hij daar natuurlijk ook gezeten toen. Oh, nou, wat was er dan van je geworden? Nee. Ik ben toch maar niet gegaan, hè. Ik... Ik dorst niet meer. Ik... Ik heb moeder nooit meer gezien. Na 38... Nooit meer. Hé? Waar, waar... blijft hij? Zo laat is hij toch nooit, he? herinneringen, ophalen naar het ding vergeten. Eu já não ligo herinnering. pampilhos. Of, oma. Ach, nee. Dag, Ach, lieve oma. Jullie hier. Dag, lieve schatten. Geef oma maar een kusje. Mm. Ja, zo. Oh, <laughs> Kijk eens. Nou. Heb ik zelf uitgezocht. Oh, dan heb jij goed geraden wat oma het mooiste vindt. Oh, dat wist ik toch? Oh, wat een prachtige tulpen. Maar, oh. Oh, oh, oh? ik. Ik heb geen vaas hier. Wat doen we daar nou aan, he? Wat is er, moeder? He? Gaat het wel? Is het niet is te druk? Nee, nee, nee. Nee, laat maar even. Ik, hm. ik had jullie niet verwacht, he? Nee, maar ik, ik vind het goed. Fijn. Oh, ik, ik ben zo moe, he. Ik kan niet veel meer hebben, dat is het We blijven maar even Nee, nee, het gaat wel weer, maar, maar die bloemen Is er geen zuster te vinden ergens? Jongens, jongens, ja, kom ja, eens, gaan jullie is. eens even op de gang kijken Misschien zet je nee. daar een zuster laat, laat ze naar zuster Tilly vragen hè? Oh, zuster ja. Tilly, hè? Ja, ja, eind, ja, Luister even, luister Aan het ja, eind van de gang zit een zuster en vraag het die maar even hm? Goed, papa. Oh ja, zuster Tilly, zuster Tilly Geen nieuws ik heb geen nieuws. Jij. Uh, ik heb wat post voor u. Ach, post. Geen post. Interesseert me toch niet meer? Oh, ze zien er goed uit. Mm -hmm. oh, wat wordt zijn grote. Hij is een beetje stil. Blijft een beetje stil. <laughs> Anders thuis niet? <laughs> oh. oh, hier wel. Ach ja, hij begrijpt natuurlijk ook wat meer ze laten me hier maar alleen liggen. Dat bed hiernaast blijft leeg. Dat hebt u toch ook liever zo, niet? Ja, o ja. Dat was zo'n domme kletskaus die daar lag. Oh. Mevrouw, logisch. Nou, wat is er nou eigenlijk logisch, weet jij het? Heb ik ooit, heb ik ooit wat logisch meegemaakt? Ik zou het niet weten. <laughs> Praten altijd zo dom. Haar vader was rijksambtenaar... Mijn vader was kuper, was dus maar een gewone arbeider. Mijn man was wel rijkzaam haar man ook. Haar zoon was leraar. Nee, boef, blij dat die weg is hoor. Had het altijd over Wilhelmine en Julian, ja. <laughs> Vroeg ze, waarom trouwde die nooit eens een Engelse prins of een Scandinavische? Nou, dat moeten die toch zelf weten, hè? Heb ik dan maar verteld, niet alle Duitsers waren voor Hitler, niet alle Duitsers waren voor de keizer, hm? De vader van Bernard toch, die heeft de keizer toch maar voor schut gezet, He, heeft op een parade rechtsomkeert gemaakt, hè? Omdat de keizer toch niet naar hem keek, hè? Waar u zich nee. al niet druk over maakt hier? Ja, nou, ja, ach die, daar, daar was niet mee te praten, die had niks mee gemaakt. Vergeet dan al maar. ja. Ja, dat probeer ik ook. ...prettige herinneringen ophalen en nare dingen vergeten. Ah, ik ben zo moe. Valt niet altijd mee, hoor. Vooral niet als je je zo vaak maar op je kop hebt laten zitten. Dat is nou voorbij. Je ja. hoeft er niet meer naartoe. Nee. Ze hebben me nooit accepteerd. Ze hebben me nooit de kans gegeven een beetje familie leven op te bouwen. En had ik een man waar ik op kon steunen tegen die? Nee, nooit. Hij had het er moeilijk mee. Als hij niks op u gaat, ja, zou hij het er niet moeilijk mee hebben gehad. Zo is het leven. Ja, een hele inspanning. Voor u vooral. Geweest. Ja. Nou, hij had niks lelijks over zich. Dat is waar. Hij heeft nooit geprobeerd de baas te spelen over mij. Nee, dat geloof ik ook niet. Nou, daar was je toen al lang blij mee. Maar weet je wat het is, jongen? Als het altijd zo moeilijk is en je weet niet meer wat je moet doen, wat doe je? Je doet maar. Wat jezelf ook is gebeurd. Hè? Als ze jou op je kop zitten... en je weet niet meer wat je moet. Wat doe je? Je probeert een ander op de kop te zitten. Ja. Misschien is dat mijn fout geweest. Hè? Misschien is dat mijn schuld wel geweest. Hè? Een mens is maar een mens. Dat zei je vader altijd. Waar denkt u aan? Ach... In 19 ben ik thuis weggelopen. Nou, en toen is mij dat toch ook gebeurd. Ik heb daar zoveel verdriet van gehad dat jij toen ook bent weggelopen. Ik ook. Maar we zijn weer bij elkaar gekomen. Uh, zo is het. We hebben toch ook wel heel veel prettige dingen gehad. De laatste tijd. Mm -hmm, ja, zeker. En vroeger was ook niet alles mis. We praten ja. er nog wel eens over, hey, ja, We praten er nog hey, eens over. Oma. Ja. Die vaas. Oh, ja. Die heeft zuster Tilly voor ons oh, gepakt. Oh, hebben oh. jullie haar gevonden? Ja, ja. ja. Fijn, dank je wel. Zet de bloemen daar maar in, hè? Ja. Oh. En, en kijk jij ja, eens, daar... Ja, kijk, kijk, niet. kijk eens daar in dat laadje. Ja, als ik mij niet vergis, dan zijn daar nog wat zuurtjes of zo wat, hè? Oh. Ja. Ja. ja. Fruitslala kan ik nu niet voor jullie maken, hè? Oh, fruitslala, mm. Nee, daar bent u veel te moe voor. Oh, ja, ja. Veel te moe. Ja, moet ik het jou maar gewoon een keer leren, hè? Ja. Kun je het zelf? Mm -hmm. mm. Zo, dan kom ik even heel dicht tegen uw aanzien. Ja, zo, zo, heel dicht. U ja. bent de allerliefste oma van de hele wereld. Oh, oh ja... Mm. Ben ik dat nog steeds? Ja. Ben ik nog jouw liefste oma mama, van de hele wereld? Ja, natuurlijk. Ja, kijk schat. Waarom zou u dat niet meer zijn? Ja. U bent de allerliefste oma van de hele wereld. Ja. En dat blijft u natuurlijk, totdat u doodgaat. Ja. ja, je krijgt een heleboel oma's, maar er is er maar één de allerliefste. Ik ben uw allerliefste kleindochter, want u hebt er maar één. Ja. Ja. Jij bent mijn allerliefste kleindochter, jouwe... En als jullie de volgende keer weer komen, dan moet jij me papier en potlood meenemen. Ja. Ja, dan zal ik jou vertellen hoe jij zelf die fruitslala moet maken. Ja. Oma? Ja, jongen. Ik ga later ook. Wat? Als ik alleen mag naar, naar Hamburg met de trein. Oh ja, ja, ja. Ja, en naar Rio de Janeiro met de boot? Ja. Daar ga ik ook veel reizen, net zoals u. Oh. Ja, daar hou ik ook van. Ach ja. Ja, dat moet je doen, jongen. Oh, is zo fijn. Ja. Hij wil ook een kamer met een eigen hagedis die tegen de muur oploopt. Ja. Ja, en hij wil er met de boot naartoe, want hij wil ook worden gedoopt als hij voor het eerst over de evenaar vaart. Ja, dat ja ga je doen. dan die, die grote kakkerlakken... Ja, zo groot, hè? Oh, ja, ja, zo groot. Oma, goed. oma, ga je die dan vangen? Ja, ja. Ach, nu ben ik weer in slaap weggezakt. Nu zijn ze weggegaan. Dus, kop, dat, dat ik ben. Ah, het was ook wel een beetje veel. Eerst die professor. Hm, we kwatselen zo gezellig. Maar, wat zei ze ook weer? Oh. Ik ben zo moe vandaag Zo moe Ik ben vroeger ook wel moe geweest Erg moe Dan kon ik wel huilen van moeheid Ja Dat is over Huilen doe ik niet meer Ik blijf zo moe, geloof ik Oh ja ja, hij ging ook naar Hamburg en naar Rio de Janeiro. Hij wil ook reizen. Nou, ik hoop maar voor hem. Ja. Zie je, dat komt omdat je ze van je reizen hebt verteld. Als je dat niet had verteld, zou hij dan op dat reizen zijn gekomen? Nou, dat is goed. Ik, ik hoop dat het maar een mooie zomer voor ze wordt... Kunnen ze kamperen? Ach, ik ben helemaal vergeten te vragen waar ze heen willen dit jaar. Nou, volgende keer maar vragen. Mijn jongen, hij komt toch morgen weer? Oh, vroeger, vroeger kon hij zo kijken. Was hij soms zo, zo, zo dwars? Nou, nu is alles anders. Niet meer aan terugdenken. Ik... Ik heb daar net toch wat gedroomd. Waar was dat? Met moeder? Ja... Bij een Damtoor, Ja, daar ergens. Daar maakte zij een winkel schoon. En daar hebben wij maar zitten eten. We... Hey. Met zijn twee, moeder, moeder en ik, oh wat, wat aten wij ook weer, hè? Ja, fruitslala, ja, ja, ach, ach ja, dat kind, hè. U bent ook de allerliefste oma van de hele wereld, hè? Ja, natuurlijk, waarom zou u dat niet zijn? Ja, o, mama. oh mama. een goede oma ben je, geloof ik, wel geweest. Hm? Dat is ook heel belangrijk. Voor de kinderen. Ja, een goede oma. Twee keer. Twee keer heeft hij mij met de riem gegeven. Nee, nee, één keer eigenlijk. Eén keer echt flink. Hm. Na, Mutter. Nathalie, du kommst immer durch. Ja, nimmer geschnappt. Nee, nimmer. Oh. Die, die braune Pest. Erst Erstbombardierse. Warschau, Rotterdam, Coventry. Na, na, dann bombardieren die auch nicht. Köln, Hamburg, Dresden. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Eindelijk oh. Oh. Eindelijk, eindelijk, eindelijk Eindelijk, eindelijk was het dan afgelopen Na, na, na Daar waren wij blij Oeh. Moeder Moeder Hij heeft een lekker dukkie gedaan, geloof ik, hè? Nee. Gaat het weer een beetje? Ja. Ja, ik heb geslapen. <laughs> oh, ik ben zo ontzettend moe als ik moe ben. Geen pijn meer? Pijn? Nee. Nee, dat kan ik niet zeggen. Ik dacht, ik zou eens kijken of u nog iets nodig hebt. Oh. Ik dacht, misschien wilt u dat ik uw haar nog even doe? Oh. Ach, ik, ik kan de spiegel niet meer goed vasthouden nu. Ik ben zo moe. Dat kun je je niet voorstellen. Nou, blijf maar liggen. Ja. Ik doe het zo wel even. Uh. Zo, hè? Uh. Doe ook een beetje oude misschien. Ja, doe zomaar wat. Uh. Maar van achter kijkt toch niemand naar mijn haar? Uh. Zo. Ah. Zo hè? Lekker? Ja, heerlijk. Oh. Jij zou me ook nog iets leuks vertellen, oh ja, dat, dat zou ik nog doen. Ja. ja, ik was in de buurt. hè? Nou, daar komt wel weer wat. Hè? Maar heb je zelf dan ook niks leuks te beleven? Oh, ja. Morgen gaan we misschien een kleine woning op Kattenburg kraken. Oh. Ja, we doen het met z'n vieren. Het zijn twee woningen voor elk stel één. Oh, het ziet er heel goed uit, hoor. Ik geloof echt dat het lukt. No. Ze zouden dat eerst gaan afbreken, dame. Nou is het besloten dat die pandjes nog zeker drie jaar blijven staan. Oh, nee. En gaan jullie daar dan met je twee wonen? Nou, jij bent er wel gauw bij, die, die nieuwe jongen, die ken je toch nog maar pas? Hm? Ik heb gejokt. Het is geen nieuwe jongen. Het oh. is dezelfde. Het is weer aan. Nou, waarom heb je mij dan? Nou. Ach, gaat mij ook niks aan allemaal. Doe hem maar de groeten van mij. En wens hem. Nou, nou je hebt gelijk. Ik ben niks nieuwsgierig, hè, Maar ik wil wel graag alles weten. Oma, u mag best een heleboel weten, hoor. Als we gegeten hebben samen, dan roep ik Isabella, tingelingeling, afruimen. Nee, nee, dat meen je ja, niet. Ja, echt. Oh, ik, ik heb zoveel van u opgestoken. U heeft geen idee, mevrouw U heeft zoveel verteld. Nou, meestal hoor je niet zo erg veel van patiënten. Ik niet, tenminste. Misschien omdat ik leerling ben, hè, maar misschien ben ik ook wat te kattig. Maar nu heb ik zoveel gehoord. Ik weet niet... Ik, ik vind het gewoon fijn. Als ik hier na mijn examen niet meer terugkom... ...kom ik toch nog wel eens gewoon langs op zoek. Oh, dat zou ik fijn vinden. <laughs> ik hoop voor jullie dat het maar een mooie zomer wordt. Zeg, je laat hem nu toch niet weer elke keer een kwartier extra op je wachten. Nou, daar ging het niet om, hoor. Dat had er niks mee te maken. Hoe laat is het? Uh, um, oh, het is tien uur. Maar ik heb geen haast door het regen. Nee, toch. Nee, nee. Ga toch maar. Morgen verder. Ja. Morgen verder. Ja. Doeg. Doeg. Oh. Als ik nu maar weer kan slapen. Nou. Dat zal wel. Morgen verder. Morgen zal ik mijn jongen mal zeggen. Jullie kunnen alles anders doen. Ik kan het niet meer overdoen. Dat kan niemand. Het is gebeurd. Je moet je er maar neerleggen. Je moet wel. Nou. De kinderen. Die houden veel van me. En... En ik ben een goede oma geweest. Ja. ja. Ja. Laat ik nu maar... ...aan thuis denken. Oh. Lekker op de bank zitten. In de keuken staan. Zelf een kop thee zetten. Oh. Dat smaakt lekkerder. Veel lekkerder dan hier. En dan mee op de bank gaan zitten. Ja. I like to be better. Delphus is garden in the sea. In our little hideaway beneath the waves. Bay, in an octopus's garden near a cave We would sing and dance around Because we know we can't be found I'd like to be under the sea In an octopus's garden in the shade Dit was het achtste en laatste deel van Nathalie, een reusspelserie van Gerva Rieps. Nathalie werd gespeeld door Henny Orry, Tilly door Gerry Mantel. Nathalie's zoon was Donald de Marcas, haar kleinzoon Martin Simonis, haar kleindochter Paula Major. Haar moeder was Willy Brill. De hoofdzuster werd gespeeld door Elisabeth Versluis. De professor door Paul van der Leck. Technische realisatie: Beer Rechtenbach en Max Westra. Regie: Ad Leupler.